12 uur. Het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, NS wil mede-eigenaar worden van de Haagse stadsvervoerder HTM. Soedan en Zuid-Soedan hebben een aantal conflicten uitgepraat. En er komt een proef met het uitzenden van rechtszaken via internet. Vanmiddag veel bewolking, vanuit het westen stevige buien... met kans op onweer, tussendoor ook af en toe zon. Het wordt zo'n 16 graden. Aan het eind van de dag wordt de wind aan zee krachtig, kracht 6. Morgen wisselend bewolkt en dan vooral aan de kustbuien. De Nederlandse spoorwegen en de gemeente Den Haag... willen gaan samenwerken bij stadsvervoerder HTM. Nu nog zijn alle aandelen in handen van de gemeente. Maar als alles doorgaat, krijgt NS een minderheidsbelang... van 49 bij de stadsvervoerder. Wethouder Sander Dekker van Den Haag legt uit hoe ver de plannen zijn. Het is zo dat wij als uh, college van burgemeester-wethouders en deze week de intentie hebben uitgesproken om die samenwerking tussen HTM en NS mogelijk te maken. Vervolgens moet ook nog de Haagse gemeenteraad daar groen licht voor geven. En dan gaat er iets plaatsvinden, dat noemen we in een boekenonderzoek. Dat betekent dat de HTM en de NS met elkaar in gesprek kunnen om uh, te verkennen of de NS een belang kan gaan nemen in de HTM. Eerste stapje is gezet, zou je kunnen zeggen? Ja, het is in feite het, uh, het eerste stapje naar een veel hechtere samenwerking toe. Um, en wij denken dat dat uiteindelijk heel erg goed is voor de HTM... maar vooral ook goed is voor de reizigers in de stad. Waarom eigenlijk die, die samenwerking? Waarom zou het goed zijn? Nou, de NS is om te beginnen uh, niet, niet alleen een partij die de middelen heeft om uh, te investeren in het Haagse openbaar vervoernetwerk. Ze uh, brengen ook expertise binnen die belangrijk is voor uh, de HTM en uh, voor Den Haag. Wat voor uh, speciale expertise dan, je, dan? Nou ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan dingen die door een samenwerking mogelijk worden. Laat ik een voorbeeld geven. Uh, uh, reizigersinformatie. Hè, wat in de toekomst daardoor mogelijk wordt, is dat uh, als je in de tram zit, dat je alvast ziet zodra je bij centraal station aankomt, uh, op welk spoor je trein klaarstaat en andersom als je in de trein zit en je komt aan op het station dat je weet waar je de bus of tram kan pakken. Nou dat zijn dingen die komen nu nog niet van de grond, maar die zijn straks met deze samenwerking wel mogelijk. Nou dat is mooi, dat is allemaal winst voor de reiziger. Waar zit de winst voor de gemeente? Nou de winst voor de gemeente zit hem erin dat we daarmee de bereikbaarheid van de stad vergroten. Den Haag is een stad die groeit. We zitten op een half miljoen inwoners. Maar we voorzien dat ja. dat in de komende jaren er meer worden. En dat betekent dat je moet investeren in de bereikbaarheid van je stad. Maar betekent het ook dat het extra financiën oplevert voor de gemeente? Nou, dat is een van de dingen waar we in de komende week over gaan uh, praten. Ja. Want we hebben nog niet met NS gesproken over de waardering van uh, de aandelen. Wij geloven daarin dat... Deze, deze hele echte samenwerking, hè, die uh, uniek is omdat ze nergens anders in Nederland voorkomt, uh, meer voldoet aan de wensen en de vragen die bij reizigers leven. Dat daarmee het openbaar vervoer in Den Haag beter wordt op een niveau wat past bij de internationale stad die wij willen zijn. Uh, dat moet uiteindelijk tot meer reizigers in het openbaar vervoer leiden. En dat is uiteindelijk zowel goed voor de HTM als goed voor de stad. Wethouder Sander Dekker van Den Haag. Soedan en Zuid-Soedan hebben een overeenkomst bereikt over de veiligheid rond de nieuwe grens- en olievoorraden. Vorig jaar scheidde Zuid-Soedan zich af, waarna de spanning tussen beide landen direct hoog opliep. En met deze overeenkomst moet de kou in elk geval voorlopig uit de lucht zijn. Correspondent Koert Lindijer. Koert, die overeenkomst van afgelopen nacht, wat houdt hij in? Er komt een 20 kilometer brede gedemilitariseerde bufferzone. ...langs de grens van 1800 kilometer tussen beide Soudaans. De ongeveer 700.000 in Soedan achtergebleven Zuid-Soudanezen, die mogen daar blijven. En als laatste, uh, de grenzen tussen beide landen worden heropend om de handel weer mogelijk te maken. En ook de olie-export zal naar verwachting worden hervat. Want dat was vooral een probleem ook, hè? die olie, dat, uh, dat zat daar vast. Nou, het is uiteindelijk de olie die beide staten, beide staten tot elkaar hebben gebracht. Want er was economische crisis uitgebroken in zowel Zuid-Soedan als de door het stop zetten van, uh, die, uh, van, van de olieproductie. Eigenlijk is het akkoord alleen onder druk van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie tot stand gekomen bij de organisaties. Die dreigden met sancties als er niet dit weekend een akkoord uh, zou worden gesloten. De sfeer was slecht. Tijdens de onderhandelingen, tijdens uh, het stopzetten van de sessies... Uh konden delegaties niet samen lunchen, lunchen, ze babbelden niet met elkaar, ze zaten aan uh, verschillende tafeltjes. Kortom, er was een ijzige sfeer hm. en alleen omdat de twee presidenten, president Bashir en president Kier uit Zuid-Soedan naar Addis Ababa, Ethiopië, zijn gekomen, daar vier dagen lang marathonoverleg hebben gevoerd, alleen daarom kon dit toch wat magere resultaat uh, worden geboekt ja. uh, bij de bespreking. Ja. In een ijzige sfeer zeg je, het is een, ja, een deelovereenkomst op een paar conflicten. Uh, wat, wat betekent dit eigenlijk? Nou ja, al dit soort zaken als twee landen als, uh, uit elkaar gaan, als een land uh, onafhankelijk wordt, die boedelscheiding levert problemen op. En eigenlijk had die boedelscheiding natuurlijk al geregeld moeten zijn voordat Zuid-Soedan vorig jaar juli onafhankelijk werd. Kijk naar conflicten tussen India en Pakistan, Kashmir, kijk naar grensconflicten tussen Ethiopië en Eritrea. Dat zijn uiterst moeilijke conflicten. En ook tussen Soedan en Zuid-Soedan vond er eerder dit jaar een veldslag plaats aan hun grens. Nou, die grenzen die zijn nog steeds niet geregeld. Maar misschien wordt met dit de deelakkoord de crisis tussen beide landen weer beheersbaar. Hoewel de meningsverschillen nog lang, nog lang niet zijn opgelost tussen deze twee landen. Afrikaan correspondent Koerlin Lindijer. De Spaanse premier Rajoy presenteert vanmiddag de begroting voor volgend jaar. Spanje moet 39 miljard euro bezuinigen. En Rajoy wil vooral de uitgaven in de publieke sector naar beneden brengen. Volgens Spaanse media worden de ambtenarensalarissen komend jaar opnieuw niet verhoogd... en moeten de ministeries miljarden bezuinigen. De Nieuwe Kamervoorzitter van Miltenburg heeft koningin Beatrix gevraagd... de informateurs Kamp en Bos te ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Van Miltenburg, die dinsdag voorzitter werd ging vanochtend zelf bij de koningin op bezoek. Ze vroeg haar ook de fractievoorzitters te ontvangen... die in functie nog niet eerder op het paleis zijn geweest. Kamp en Bos zijn sinds eind vorige week informateur. Anders dan vroeger zijn ze niet door de koningin benoemd... maar door de Tweede Kamer. Kamp zei bij het begin van zijn werkzaamheden al te verwachten... dat de informateurs ook in het nieuwe systeem... de koningin op de hoogte blijven houden over het verloop van de formatie. Ook vandaag wordt daarover onderhandeld. VVD en PVDA praten onder leiding van de informateurs... over een kabinet van de twee partijen. Dit is het NOS Journaal, het Dorald Megens. komt een proef met het uitzenden van rechtszaken via internet. De Raad voor de Rechtspraak wil volgend jaar de eerste zaken gaan streamen. Wim van Veen is president van de rechtbank in Rotterdam... en die zit in de werkgroep van de Raad die het uitzenden onderzoekt. Meneer van Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zaken, rechtszaken die gaan worden uitgezonden op internet. Wat voor zaken gaan dat worden? Dat zijn de meer gewone zaken. Zoals u waarschijnlijk wel weet is er een persrichtlijn in de maak... of een wijziging van de persrichtlijn... waarbij gekeken wordt hoe met camera's in de rechtszaal wordt omgegaan. Dat gaat altijd om grote zaken... waarin de media de kans krijgen om opnames te maken. Waar wij als rechtspraak naar zoeken is een evenwichtig beeld... waarbij ook de gewone zaken in beeld komen... Dat zie je in de NCRV-serie over de rechtbank ja, Utrecht. de rijdende rechter denk ja, ik dan aan. Dat, zie je, dat zou ik als tweede willen noemen. De ja. rijdende rechter vind ik ook een prachtig voorbeeld ja. van het afdoen van gewone zaken. Maar de derde mogelijkheid is om uh, bij wijze van experiment reguliere zittingen uh, de beelden te streamen. En we denkt u niet dat het nu gelijk rechtspraakpunt 24 wordt. Maar we proberen bij een rechtbank als proef één dag per maand uh, de streaming te verzorgen en dat dan via rechtspraak.nl in beeld te brengen. Het is niet ja. zo dat ik één uh, website kan opzoeken en daar kan kiezen van... hé, hey, wat speelt er vandaag in Den Bosch, in Den Haag, in Groningen? En ik kan zaken gaan zitten volgen. Daar moeten we naartoe, ja? maar zover is het nog niet. Nee, nee, u begint met één zaak per maand van één rechtbank. Uh, we beginnen met zittingen, uh, een, een dag, waar de zaken dus uh, achter elkaar doorgaan... per maand bij een rechtbank bij wijze van proef. En, en kunt u nog eens kort schetsen waarom de, de, de Raad voor de Rechtspraak dit wil doen? Wat, wat zit daarachter? Zeker, het is een prachtig moment om dat ook te zeggen. We hebben vandaag de dag van de rechtspraak waarin we met onze omgeving in gesprek zijn... om te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. En dat is hier eigenlijk een onderdeel van. We vinden dat we willen de rechtspraak helder aan de mensen kunnen uitleggen... moeten laten zien wat we doen. En daar hoort ook de gewone zitting van alle dag bij uh, die uh, uh, te volgen is via zo'n uh, streaming. Uh, denkt u dat voor, voor die voor die kleine zaken wel belangstelling zal zijn dat uh, dat dat mensen naar internet gaan om dat te volgen? Ja, dat is eigenlijk niet zozeer uh, aan ons om uh, dat te beoordelen. Wij vinden dat je moet laten zien waar je als rechtspraak, wat toch een van de fundamenten van onze samenleving is... je zo de hele dag mee bezig bent en waar mensen uh, voor hun gewone zaken voor komen. Ja, het is nogal ja, maar... een investering en dan als er dan maar tien of twintig mensen naar gaan zitten kijken... Nou ja, ik vind dat u het vanaf het begin uh, heel goed uh, kritisch mag benaderen, meneer Megen. Maar we, ik vind dat we het ook moeten proberen uh, vorm te geven. En als, het, uh, als er geen behoefte aan is, dan is het natuurlijk de vraag of je dat tegen hoge kosten ja. zou moeten doorzetten. Ja, ja. Wanneer begint de proef? Volgend jaar. V wanneer volgend jaar begint de proef? Om concreet te zijn, zo snel mogelijk. We leven nu uh, in september. De bedoeling is toch dat in het voorjaar daarmee gestart wordt. Er wordt nog even gekeken bij welke rechtbank, dus die kan ik nog niet concreet noemen. Maar er wordt uh, heel concreet aan gewerkt om dat vorm te geven. Wim van Veen, president van de rechtbank in Rotterdam. Dank u wel. Politie heeft in Zandvoort drie mannen aangehouden... die een zelfgemaakt explosief in de auto hadden. De auto was staande gehouden omdat agenten twee van de inzittenden herkenden. Ze, ze werden gezocht voor illegale wapenhandel. In de auto lag een explosief, zegt de politie. Het explosief was een, een zelfgemaakte bom, een zogeheten pijpbom... En, um...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 die zijn daarvan vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen... dat een van hen het kind zodanig heeft mishandeld dat het is overleden. De persrechter. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, ze heel veel getuigen verhoord. En de rechtbank heeft daaruit geconcludeerd... dat er toch geen enkel aanknopingspunt is te vinden... dat wijst naar een van beide verdachten. En het jongetje is overleden, dat staat vast volgens de rechtbank... aan uh, toegebracht buikletsel. Dat moet ook echt zijn toegebracht door iemand... En uh, de rechtbank heeft ook gezegd... het is aannemelijk dat de moeder of stiefvader dat heeft gedaan. Maar we kunnen het gewoon niet bewijzen. De rechtbank veroordeelde de moeder en haar ex-vriend... Haar ex wel voor mishandeling van het kind in de periode voor het overlijden. Ze kregen zes maanden cel. De oma van de peuter deed eerder aangifte... tegen bureau jeugdzorg in Utrecht. De vrouw is boos omdat jeugdzorg niet ingreep... toen er volgens haar duidelijke aanwijzingen waren... dat het jongetje van drie werd mishandeld door zijn stiefvader. De Brandwondenstichting en de Brandweer beginnen een campagne speciaal gericht op ouderen. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken plaatsen meer dan 4000 vrijwilligers rookmelders bij ouderen die dat zelf niet meer kunnen. Ook geven ze ouderen voorlichting over hoe ze een brand kunnen overleven. Brandweerkorpsen gaan met een container waarin een woningbrand wordt nagebootst bij 65-plussers langs... zodat ze leren wat ze moeten doen als er brand is. Volgens de Brandwondenstichting stijgt door de vergrijzing het aantal 65-plussers dat door brand om het leven komt... Ouderen hebben vaker lichamelijke problemen... en kunnen daardoor minder snel vluchten uit een brandend huis. 13 over 12 is het. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunten. De NS wil mede-eigenaar worden van de Haagse stadsvervoerder, HTM. Soudaan en Zuid-Soudaan hebben een aantal conflicten uitgepraat. En er komt een proef volgend jaar... met het uitzenden van rechtszaken via internet. Dat was het, het NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Lunch met Bert Kranenborg.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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Af vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Bert Kranenbach. Goedemiddag allemaal, welkom bij Lunch. Straks maak ik bekend wie de nieuwe mede-presentator wordt van het Radio 1 programma Lijn 1. In het Mediaforum Max Baas-Jan Slachter en programmamaker Hadassa de Boer. Met hem praat ik onder meer over de nieuwe mediawoordvoerder van de VVD. Want deze mevrouw stopt ermee. U heeft mij, uw collega's, heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd um, en mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is. En in de quiz ontvang ik vandaag Richard Huizing uit Delft. Wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan naam en telefoonnummer naar nationalenieuwskwiz.ncrv.nl Dat is Nationale Nieuwsquiz. is Radio 1. Lunch. -at en dan het medianieuws van vandaag, donderdag 27 september. Het Belgische tijdschrift Knak publiceerde gisteren een bijzonder interview met politicus Bart de Wever. Het magazine stelde hem 23 vragen, maar op de plek van de antwoorden bleef het leeg. Volgens Knak weigerde de Wever de vragen te beantwoorden, ondanks herhaaldelijk aandringen. Bart de Wever noemt het spookinterview belachelijk. Hij zegt dat hij maar één mailtje van de journalist heeft gekregen. En ook de kwaliteit van de journalist was een reden om het interview te weigeren, zegt de Wever op het Belgische Radio 1. Als men mij in Nederland had beluisterd tijdens de Torbeke-lezing, heb ik daar een lans gebroken dat politici anders moeten omgaan met media. Jullie eisen van ons kwaliteit, wel wij mogen hetzelfde eisen en anders mogen wij nee zeggen. Ja, daaronder verstaan we dat dit niet een kwaliteitsvol genoeg journalist is. Ja, we was. moeten vragen is lezen, hè. dat is gewoon een anti nva pamflet Die vragen, de vooringenomenheid straalt eraf en ook het gebrek aan dossierkennis. Het is bij momenten lachwekkend, ja. die vragenman, kent van sommige dingen waarover hij vraagt, werkelijk niets. Nee. Aan de telefoon heb ik Ewel Pironet, adjunct hoofdredacteur van uh, dat blad Knak in België. Uh, waarom heeft u ervoor gekozen om dit lege interview te plaatsen, meneer Pironet? Wel, het zijn binnenkort gemeenteraadsverkiezingen en uh, Antwerpen is uh, de grootste stad in Vlaanderen. Uh, Bart de Wever komt daarop ambieerd van daar uh, burgemeester te worden. Uh, volgens de peilingen maakt hij daar ook goede kans. En uh, wij zien Bart de Wever in Vlaamse kranten, weekbladen, televisie, radio voortdurend interviews geven. Maar het gaat nooit over Antwerpen. Nee. Het gaat altijd over uh, de, de Waalse socialisten, over België en hoe dat België moet veranderen en zo verder. Maar nooit over Antwerpen. En wij dachten, "Tja, wij gaan eens vragen aan hem... wat moet er met Antwerpen volgens u gebeuren? Ja, toen vroeg u of u hem mocht interviewen. Toen heeft hij kennelijk nee gezegd. En dat mag toch? Dat mag zeker. En wij respecteren dat ook. Hij, iedereen mag het interviewen. Hij heeft gezegd, ik heb geen tijd. Oké, okay, dat kan. En wij hebben gezegd, uh, wij, wij noteren dat. Ehm... Uh, maar we hebben vervolgens besloten van toch de vragen af te drukken... omdat wij vinden dat het dat pertinente vragen zijn die een journalist mag... en zelfs moet stellen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar u heeft hem één keer gevraagd, mogen we u interviewen? Dat heeft hij geweigerd en vervolgens heeft u dit lege nee, interview geplaatst? dat is niet helemaal waar. Uh, het is als volgt gegaan. De journalist in kwestie heeft naar de partijwoordvoerder een mail gestuurd. Daarop kwam geen antwoord. Diezelfde mail is nog eens naar de partijwoordvoerder... Gegaan, nog geen antwoord. Dan is er contact geweest: van: tja, hoe zit dat? A? Ah, die mail was niet voor hem bestemd, moest niet bij hem geadresseerd worden, want daar ging hij niet over. Dat moest naar de campagneleider gaan. Mm -hmm. Oké, okay, diezelfde mail is naar de campagneleider gegaan, weer geen antwoord en dan een telefonisch contact. En dan heeft de campagneleider gezegd: ik zal daar met meneer De Wever over praten mm -hmm. en ik bel u terug en dan hebben ze inderdaad teruggebeld en gezegd: geen tijd. Nee, dus wel het is, is natuurlijk dezelfde. Voor alle duidelijkheid. Het is één mail, maar die mail is verschillend. We, gaan, we hebben niet bij elk verzoek een nieuwe mail geschreven. Nee. Een nieuwe tekst geschreven. Maar die mail is verschillende keren gestuurd. Hij ja, had er dus geen zin in. Hij heeft ook gezegd, de journalist was niet goed geïnformeerd. Ja, dat is volledig voor rekening van hem. Wij kunnen alleen maar zeggen, de journalist in kwestie Stijn Tormans woont 36 jaar in Antwerpen. Hij... Hij kent dus Antwerpen. Hij heeft ook al vele stukken in knak geschreven over Antwerpen. Hij heeft ook de huidige burgemeester Jansen ooit geïnterviewd over Antwerpen. Bon, ik, uh, hij kent Antwerpen. Ja? Wat is de belangrijkste vraag over Antwerpen die u aan Bart de Wever het gesteld heeft? Heel nee, het zijn 23 vragen en, en het gaat heel concreet over op een bepaald plein. Uh, zijn er plannen voor hoogbouw? Dat zorgt voor de nodige commotie. De vraag was dan van welk standpunt neemt u in? Kan daar hoogbouw komen? in die wijk, bijvoorbeeld. Uh, het, heel, heel, het was echt de bedoeling van over Antwerpen... een interview met hem te hebben. Geen antwoord. Ewald Pionet van Knak, uh, Knak, bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Presentatrice Janine Abbring zal vanaf komende zondag... weer te horen zijn in het radioprogramma Vroege Vogels. Ze was bijna vier maanden afwezig... doordat ze begin juni een ruggenwervel verbrijzelde tijdens de opnames van Wie is de Mol? Abbring is nog niet helemaal de oude. Het is niet zo dat ik nu compleet kaperend van de pijn achter de microfoon ga zitten. Dat zou natuurlijk wat altijd al te overdreven zijn. Ik bedoel, ik ben best een pikkel hoor, maar je moet het ook niet overdrijven. Maar met voldoende pijnstelling is het gewoon heel goed te doen. En zeker in de ochtend voel ik me ook vol energie. Dus het is een groot voordeel dat het een ochtendprogramma is. Dus uh, volgens mij moet het helemaal goed komen. En bovendien scheelt het dat Janine Albreng bij een radioprogramma niet in beeld hoeft te komen. De televisie zou wel een veel grotere druk zijn... Ja, radio kan natuurlijk gewoon lekker zitten. Ik kan ook uh, tussendoor uh, een beetje gaan lopen. Het is toch wel ja, wat, wat... Ja, je nou, bent niet in beeld natuurlijk, dus dat scheelt wel. We hebben ook in het kapitool geen webcam uh, hangen, dus dat scheelt ook. Dus het is wel een, inderdaad een, een veilige manier om, om te beginnen, ja. Kijk, zonder webcam in het kapitool. Abring is zondag weer te horen om 8 uur op Radio 1. SBS gaat weer de programmering in de vooravond aanpassen. Eerder verdween de gemene deler al helemaal van het scherm. Nu moet de spelshow The Price is Right van Eddie Zoe het ontgelden. Zoe is naar de middag gezet. De avond wordt vanaf nu geopend door Hans Kraa junior... Met lachen om home video's. Programmabaas Remco van Westerlo waarschuwde aan het begin van dit seizoen al dat hij snel zou ingrijpen bij tegenvallende kijkcijfers. Prem is niet meer te horen op Radio 1 en al enige tijd zit op zijn tijdstip, Naida Arangzeb. Maar we kunnen vandaag bekendmaken wie de andere presentator van dat programma gaat worden. Want vanaf morgen is drie keer per week deze tune te horen. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Kijk, hier is Jeroen Wielaert naast mij aan tafel. Dag Jeroen. Een keiharde primeur voor jullie, zeg ik. Dat, zegt dat hij, het wel, hè? Dit is het nieuws van de dag. Dit was waar heel Hilversum heel de afgelopen ja. drie weken over praten. En dat we allemaal... Gelukkig dat ik er niet bij was. Nee, ik wou zeggen, want je zat in Amerika... <laughs> ik dus was je was kon het ook vakantie. niet meer vertellen. <laughs> ik van harte gefeliciteerd. Ja, En uh, Naida is, is aan de telefoon. Naida, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. We gaan ja, snel gezellig langs de snelweg. Hi, oh, ja, even met, met de bus hè, neem ik aan. Ja, klopt. Ja, nou, de bus rijdt heel langzaam. Dus ik zit met de eindredactrice Barbara even langs de snelweg. We komen net okay. dus uit Vlaardingen. Ja. Uh, Jeroen, het is een verrassing voor velen. Ook voor jezelf dat je dit gaat doen? Nou, zeker. Want euh, over Amerika gesproken. Ik heb daar de afgelopen weken euh, door het zuidwesten gereden. Uh, grens van Mexico gezien. Allemaal toestanden. En een heleboel van die geel-oranje schoolbussen. Mm -hmm. Waar ze in Amerika het onderwijs mee op pijl houden. Zoals waar de, de lijn-1-bus Lijn er ook uitziet. Nou, lijn-1-bus die stond daar ook wel eens hier. Tussen het gebouw van NTF ja. VPRO en NOS. En jullie in. En dan, dan, dan zag ik hem daar staan. En dan dacht ik aan Prems die lekkere, dwarse mafketel. En dan denk ik, goh, dat is leuk. En daar heb je die bus. En eh, de, dan reek ik gewoon weer hier naartoe... om hier dingen te monteren of dingen te bespreken. En dan denk ik, ik had geen idee dat ik dat zou gaan doen. vond het wel leuk. Het deed een beetje denken aan wat ik ooit als studentje wel eens deed in Utrecht. Bij Kanaaltje 42. Ja, Gewoon de breakie, wijk breakie. in. De wijk in en het erover hebben. Uh, de problematiek van bepaalde stadswijken. Dat het vroeger jaren 80 Hier spreekt overigens een jong talent dus. Dat eindelijk een kans krijgt, hè Nielversum. Oh, ja, zeker. Want ze zijn al jonging bezig. Zeg maar, Jeroen, uh, je kwam er langs die bus. Toen hoorde je dat Prem ging stoppen met het programma. Nee, heb je toen zelf gebeld of ben je gebeld? Nee, ik, had ook, ik, ben, ik heb ook... Ook niet naar gesolliciteerd of niets. Ik werd alleen op een moment benaderd in een aanpalende parkeergarage... door een goede collega van mij die ook bij het Nieuwsuur werkte. En die zei, nou, ik heb jouw naam genoemd. Okay. En toen wist ik nog niet eens waarvoor. En ik zat in de ronde van Frankrijk, echt, was echt waar, de tour de France. Yeah. Ik kreeg een, eerst een sms'je van Karel Kuil, Nieuwe hoofd daar bij, bij Dentiër. Yeah. En vervolgens een, een mailtje... Eh, nou ja, verstom verbaasd. En eh, ik heb wel toen voor mezelf twee dingen bedacht. Eén, ik ga niet Prem invullen. Fysiek niet, maar ook geestelijk niet. Nee. Hoewel wij fysiek toch wel op hetzelfde colossale niveau zijn. Ik, net ik vragen ben aan jou geen je... Prem. Je bent ik, geen ben, ik ben Jeroen. Ja. Nou, nee, wat, maar vind, wat vind jij ervan? Zeg eens eerlijk dat die, dat die man van Jeroen nou naast je komt zitten. Ja, hartstikke leuk. Kijk, ik ken Jeroen niet, moet ik je zeggen. Dus ah. ik, ik ken wel zijn stemmen, maar voor de rest zijn we net van een andere generatie. Dus ken ik Jeroen niet. En je gaat elkaar maar ook niet zien, heb... want als Jeroen presenteert, ben jij er niet. En andersom. Dat klopt. ja en hopelijk... Weet je wat Jeroen, als jij nou iedere keer een briefje voor mij achterlaat in de bus <lacht> en ik voor jou, dat vind ik wel leuk. Die Van de beauty en naar de beast, of omgekeerd. Ja, dat... ja, maar wie is wie is dan de vraag? Ja, daar komen jullie ja. wel uit. Ja. Ja. Ik heb Jeroen dus, ik wist dit natuurlijk nu al een paar weken. En Jeroen en ik hebben elkaar een paar weken geleden op een zonnige dag op een terrasje in Amsterdam ontmoet. En toen had ik wel, moet ik zeggen, meteen het idee van... Ja, ik ken dit, dit gevoel. Weet je? Jeroen heeft er ook zo van... Ja. gewoon lekker gaan, dingen uitzoeken. Ja. Maar ook een jeugdigheid. Ja. Dat, je, dat je gedreven blijft. En De... die gedrevenheid... Uh dingen net op een andere manier uitzoeken. Daarvan dacht ik van, oh ja, wij zijn wel uit hetzelfde hout gesneden. Okay. Dus dat, nou, uh, dat absoluut. Nou, nou was Premtuin altijd een heel erg geprofileerd programma. Dat was echt een personality show rond uh, Prem. Uh, Prem mm. sprak zich ja. ook uit. Hij uh, heeft tegen heilige huisjes aangeschopt. Mm. nam standpunten in. Ja. Hoe ga je dat doen, Jeroen? Want je blijft ook aan de slag als verslaggever bij de neutrale, objectieve, onafhankelijke NOS. Nou, die vraag had ik uh, niet verwacht, eerlijk nee. gezegd. Nee. Oh, daar heb je ook al over het antwoord <laughs> nagedacht. <laughs> nou, <laughs> ik was uh, vaak uh, met niet eens. Uh, ik, ik was uh, wat Neder zegt het is wel heel erg eens met zijn aanpak, met zijn toon. Hij komt echt vriendelijk zijn en Flemen en dan weer vreselijk uithalen. Ja, ja. Um, wat ik nou niet zo mee eens ben, is um, met uh, de patjepeer van het jaarverkiezing... Uh, en dan een aantal burgemeesters door het halen. Ja. Ik zeg daarmee niet dat ik prem daarmee afval, maar het is niet mijn stijl. Ik uh, zeg wel dat er dingen zijn die uh, deugen en dingen die niet deugen. Ja. Dus dat zullen we aanpakken wel wezen niemand kan natuurlijk Prem opvolgen. Nee. dus ik denk dat we nu ook van hier Prem volgen we niet op nee maar daarom zitten er, er ook twee heel he, voortaan op dit prem. programma het gevoel van, prem het, weet gevoel weet van het prem. het gevoel van Prem is dat je dat je niet in dat studiootje in Hilversum blijft zitten maar dat je met de bus naar de mensen toe gaat ja. en dan nou weet ik en dat zien we ook op de website dan zeggen mensen vrij denigrerend zeggen mensen dan ja, maar moeten we wel de mensen van de straat? Nou, mensen, ik heb nieuws, wij zijn allemaal van de ja, straat. Ja. Jeroen, ga jij in de bus zitten als presentator... of ga je die bus uit met een zender als verslaggever? Hoe zie jij nou, deze klus? Nou, dat, dat is het aardige, want we hebben de mogelijkheden... ook omdat er op die bus een aantal andere jonge talenten zitten... zoals Paul Raayman, Wim de Vijter, goede technici... Ja. je kent ze allemaal uit de Tour de France. Jongens die van bewegelijkheid houden, dus dat ga ik doen... zodra uh, zich uh, iets dergelijks voordoet. Maar is dit eindelijk je presentatieambities waarmaken... of blijf je toch echt voor een verslaggever? Nou, dat was dus twee. Uh, toen, toen mij dat werd gevraagd... Zei nee, ik, uh, ik zat de midden in de tour. En uh, dat is gewoon... mijn grote drie... weken juli passie. En ik blijf dus ook gewoon mijn culturele pakket houden. dat, nee, dat begrijp als... ik. Maar als je... moet uh, je mij horen. Als je lijn 1 gaat presenteren, ja. ga je dat doen als presentator... of ben je toch de verslaggever die op pad is... voor dat programma? Nee, nee. beide. Ja, precies. Wat, kijk, ik, ik doe het nu. Ik heb het eerst 2,5 weken naast prem gezeten... Nou, Vanuit de studio. Nu ben ik al samen met de redactie ruim twee weken door het land aan het toeren. Yeah. Eigenlijk zijn we een soort gastvrouw. Wat ik merk, dat zul je straks ook merken hier doen. Wij staan met de bus, staan we echt letterlijk op de voordeur van die mensen. We staan bij hun op de stoep. Ja. En we nodigen ze uit. De koffie staat letterlijk klaar, een glaasje water. Ja. Morgen voor dus het eerst al meteen, Jeroen. Dus geen presentator en geen, geen mm, verslaggever. Ja, nee, ja duidelijk. We, gaan, we gaan dus gewoon naar de mensen toe. Het lijkt me nee, wel, dat, wel nee, Vronen, dat is uit echt. mijn Veronica-tijd. Ga je, zo ga je, dan dan je dan morgen voor het eerst al op pad met de bus? Uh, ja. Ja. ja. En gaat het over morgen. Uh, dan gaan we, gaan we in Osdorp staan we dan. En dan praat ik met de mensen. Maar ik heb ook een hele bijzondere gast, een van de meest romantische auteurs van Nederland. Jeroen Gilaart en Naida. En ik ga vanmiddag gewoon naar Arte voor de NOS. O, oh, dat doe je natuurlijk. zijn door. nieuw boek over incestueuze... Bijzonder boek. ...klierderij van een uh, vervelende stiefvader. Hartelijk dank, Naida, Jeroen. Succes allebei hoi, hoi. met Rock Roll. Veel vernieuwde lijn 1 hier op Radio 1. Toch, Jan? Heel goed. <laughs> nou, dan gaan we meteen maar door naar Jan, Jan Slachter de baas van uh, Omroep Max, uh, Hadassah de boerprogramma maken. daarnaast in ons mediaforum. Als Jeroen dan wegloopt, kunnen we het er meteen even over ja, hebben. Goed. Gaat het goed komen met, uh, met dit programma, Jan? Jawel, jawel. Ja, okay, ik was een, ik, ja, absoluut. Ik, ik ken Jeroen natuurlijk Jeroen ook wel Jeroen stem. je mag stem. je niet meer bemoeien. Uh, ik ja, was, was wel een het... half uur eigenlijk te kort. <laughs> als het, als, als, jullie, doen, jullie doen twee uur, geloof ik, hè, lunch? Ja, wij uur. Ja, ja, we ja, Doe een, ja, ja, ja, een half uurtje, voor een uur extra. Ja. En wij een uur heel uur. Jan, hij is dus niet de vervanger van Prem. Niemand is de vervanger van Prem. maar Dat moet je niet willen. Dat moet, dat moet ook niet zo neergezet worden. Maar ik ben wel een enorme fan van Prem. En, en ik denk heel veel mensen met me. Ik luisterde graag naar zijn programma. was lekker eigenwijs. Ik was het ook niet altijd met hem eens. Maar Prem is wel een man waarvan je houdt... you hate him or you love him. Mm -hmm. En uh, zo, ja, dat zal met, dat, dat, dat ja. met jou denk ik ook zo. wel zo zijn, Jeroen. Ja. En nu koosie. wegwezen. Uh, en Jeroen is natuurlijk ook wel eigenwijs Er zitten ook wel wat eigenwijze trekjes nou, in. Merk en dat merk je ja. al. Hij ja. niet eens uit. Hij is aanwezig. En, en, dus ik denk wat dat betreft dat het programma echt wel uh, blijft slagen. Ja, maar ik ga brem best wel missen. Ja, ja dat blijft het een spraakmakend programma. En nou, een ander programma je dan heel ze, veel andere programma's. Met zijn hele bagage, een hele achtergrond. En de manier waarop hij er nu al over spreekt. En zijn enorme radioervaring. Dat hij nu roept, oh die jonge talenten op die bus en weet ik het. Denk ik dat het, dat het ook wel weer een nieuwe, dynamiek, frisse dynamiek uh, ja. met zich meebrengt. Ja. Was Prem niet te geprofileerd voor Radio 1? Eh... Uh... Nou, je hoort het af. Dit was mensen die hadden een hekel aan hem. Of, of ze waren er dol op. En uh, geprofileerd hoezo mag, je als, mag radio 1 alleen maar heel objectief zijn. Nou ja, het was niet ik... altijd heel journalistiek verantwoord wat Prem deed. Hè? Dat heeft het hele bestuur van Amarantis uh, uh, het vuur na aan de schenen gelegd gezegd dat ze maar geroyeerd moesten worden als lid van het CDA. Ik haal even wat aan. Ja, nee, maar ja, goed, weet je, dat is Prem. Weet je, hoor. En, en bedoel, daar heb je ook voor gekozen als. Ja omroep om die man daar neer te zitten op die plek... want je had een bepaalde verwachting... ja, uh, Prem gaat niet het nieuws lezen. Prem gaat niet nee. uh, een braaf interview doen... met, met, met de hoofdredacteur van Libelle. Nee. Weet je wel, de man wil, wil, wil porren, wil, wil nieuws maken, wil stoken... En uiteindelijk komt hij dan toch. Hij is ook heel redelijk. Dat moet je maar als je goed naar zijn nou, programma's luistert. Ik heb een programma met hem. Hij is super redelijk. Hij is heel redelijk. <laughs> ja. En uiteindelijk zei hij dan, nou, misschien heeft hij dan toch wel gelijk. Maar het is wel een bepaalde manier van maken. Ja, ik, ik, ik, ik ga missen. Maar Jeroen gaat het ook nou, zeker hij is, heel goed doen. En hij is toch weer terug als tafel hier bij de wereldraad. Ja, Door, gelukkig. daar mag hij weer. Daar mag hij. Dus daar kan hij daar ja. weer los. Ja. Zometeen verder, eerst naar Donald Megens. Radio 1 Het NOS Journaal. De nieuwe Kamervoorzitter van Miltenburg heeft koningin Beatrice gevraagd... de informateurs Kamp en Bos te ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Van Miltenburg ging vanochtend zelf bij de koningin op bezoek. Ze vroeg haar ook de fractievoorzitters te ontvangen... die in functie nog niet eerder op het paleis zijn geweest. De moeder en haar ex-vriend die werden verdacht van de dood van een peuter van drie in Utrecht... zijn daarvan vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen... dat een van hen het kind zodanig heeft mishandeld dat het overleed. De rechtbank gaf de moeder en haar ex-vriend wel zes maanden... voor mishandeling van het kind in de periode voor het overlijden. De Nederlandse spoorwegen willen minderheidsbelang van 49% nemen in het Haagse stadsvervoerbedrijf HTM. Daardoor moet de kwaliteit van het stadsvervoer en de aansluiting op treinen verbeteren. HTM is nu nog helemaal in handen van de gemeente Den Haag. De Haagse gemeenteraad moet zich er nog wel over uitspreken. Vanaf volgend jaar worden bewijzen van proef rechtszaken live via internet uitgezonden. Dat zegt de Raad voor de Rechtspraak. Vooral de kleinere zaken zullen één dag per maand worden gestreamd via de site rechtspraak.nl. De Raad stelt dat mensen moeten kunnen zien wat er in een rechtbank gebeurt. Het is de bedoeling dat in het voorjaar de eerste rechtszaken live via internet te volgen zijn. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. In de loop van de middag trekt een actieve buienlijn van west naar oost over het land. De buien zullen op weg naar het oosten meer snelheid krijgen... waardoor er vooral in het westen lokaal veel neerslag kan vallen. Naast veel regen is er ook kans op onweer. Het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden... bij een overwegend matige en naar het westen draaiende wind. Vanavond nemen de buien een aantal en activiteit af en klaart het plaatselijk op. Komende nacht neemt de bewolking weer toe... en is vooral in de noordwestelijke helft van het land gevoelig voor een bui.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 We praten door in ons media voor met Adassa de Boer, maker en Jan Slachter, oprichter en directeur van uh, Omroep Max. Laten we het meteen even over die, uh, die rechtspraak-tv uh, hebben. Rechters willen een grote processen op tv en internet gaan uitzenden. Volgens Erik van der Emster, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... zou dat bijvoorbeeld kunnen op een apart kanaal als Rechtspraak-tv. In burgers kunnen daardoor een kijkje in de keuken van de rechtspraak krijgen... en het begrip voor rechters zal toenemen, zegt hij... Ah, dat is ja. even, vind je dat een goed idee? Nou, een groot proces uit Gelijk net horen we in het nieuws. Het zijn kleine zaken die eens per maand live worden gestreamd. Jij hebt het nu over grote zaken die op een speciaal kanaal komen. Uh, ik kan ja, al die, die ideeën een, zijn er. Die al die zonen komen. Het zou ook ja. kunnen zijn dat er een nou, apart kanaal komt. Ik, ik krijg toch een beetje een vuurachtig gevoel hierbij. Ik, ik, ik geloof een niet dat. Gevoel? Nou ja, er waren al die camera's ja. toen werden opgehangen, uiteraard. <laughs> ik geloof niet dat het zo is dat alles wat openbaar is ook gelijk maar weer op televisie moet worden uitgezonden met, met camera's. Je kunt, ze die, die, die, die, die, die, die zijn toch je kunt er naartoe. En uh, ja, de impact, denk ik, die dat heeft... als je grote zaken op televisie gaat uitzenden... die is toch niet gering. Want wat, ja, hoe moet je als slachtoffer daar je verhaal gaan vertellen? Je hebt toch niet zin om, om in de supermarkt te worden aangesproken... Op Goh, de de, de op, uh, wat Ja, wat een verhaal had nou. jij. Of, uh, en ik denk ook dat, dat rechters, als die publieke figuren worden, uh, dat die ook te, ma te maken krijgen met uh, ook met maatschappelijke druk. Als jij dan weer bekend wordt. En dus, ja, ik, ik weet het niet zo. Volgens mij zijn er ook wel andere manieren om uh, rechtspraak toegankelijker te maken, begrijpelijker. Uh, nou, ik denk bijvoorbeeld dat uh, woordvoerders uh, misschien in de. In, in, dat, dat las ik ook al, he? dat er getraind worden... om het om met journalisten om te gaan... om toegankelijker ja, taal ja. te gebruiken. Ja. Er wordt gesproken uh, over... dat er een duidelijker uitleg... en argumentatie van een vonnis moet komen. En um, er zijn bijvoorbeeld... in Engeland zijn ook, uh, is ook een, een, een plek... waar je naartoe kunt als jij... Denkt als burger dat de, dat de argumentatie van de rechter niet in orde is oh ja. en dat ook de, de, de, de waarheid waarop het is gebaseerd het vonnis dus niet klopt? Dat zijn natuurlijk ook man manieren waarop je iets ja. toegankelijker en geloofwaardiger ja. kan maken. Jan, jij, jij beschikt over zendtijd. Zou je dit willen uitzenden? Nou, we hebben nu al bij de publieke omroep een programma wat, wat De Rechtbank heet, ja, met NCV wordt redelijk naar gekeken. En ik denk het streamen van, van een zitting. Dan zit ik alleen maar naar mannen te kijken en vrouwen in zwarte jurken. Want de verdachte mag niet in beeld en die mag nee. niet in beeld. Dus. En als je dan zo'n vonnis... Dat heb ik wel. En dat, dat, dat, dat begrijp ik ook goed dat ze dat willen. Wanneer zo'n vonnis wordt voorgelezen... dan is het een taal en, en, Precies, en een verwijzing hè? naar artikel zus en lid zoveel... Ik zou het veel beter vinden als een rechter... na afloop van zijn zitting dan gewoon eens even heel goed motiveert... Ja. in onze taal, waarom hij tot dat besluit is gekomen. Ja. Maar streamen... Maar dat gebeurt al meer dan vroeger, hè? dat de persrechter dan uitlegt... als ja. een collega-rechter, ja, vertelt waarom het uitgevoerd is uitgevallen... Ja, in gewone mensentaal. Ja, maar dat mag volgens mij nog best wel iets beter. En dat zo'n rechter dan ook aan het woord komt... omdat gewoon dan ook voor iedereen begrijpbaar is... waarom hij die beslissing heeft ja. genomen. En als dit dan gestreamd wordt op zo'n zo zo website... is het dan te volgen zonder commentaar? Nee. Dat denk ik absoluut niet, nee. Nee, dat is echt voor, de, voor een kleine... Ja, maar Als er iemand zegt, als de verdachte geïnteresseerd... zegt, ik wil niet in beeld. Of als de, uh, het slachtoffer zegt, ik wil niet in beeld. Of ik wil niet hebben dat mijn naam wordt... Want je krijgt natuurlijk allemaal piepjes. Maar je krijgt ja, allemaal is... namen die je hoort. Ja. die we, Dus die je vertraging we... wordt ja, Nee, uitgezonden... Ik snap zetten. dat men men, men men iets aan het imago wil doen... en dat men uh, ook ons wil laten begrijpen... van waarom men bepaalde beslissingen neemt... moeten ze dus, denk ik dit niet doen, nee. maar iets anders gaan bedenken. Oké. Okay. Ja. Uh, ze is bij de koningin geweest, Anoushka van Miltenburg... De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Jan Slachter, die ken jij wel, hè? Ja, ik heb al uh, verschillende keren met Anouska gesproken. Zij was uh, mediawoordvoerder voor de VVD? Ja. En Het was geen gemakkelijke tante om het zo maar even te zeggen. Ik ben verschillende keren bij haar geweest en toen zei ik: het is een aardige vrouw hoor, laat ik dat bedoel, prima. En, maar je kon niet met haar discussiëren. Zij had een standpunt over de publieke omroep en dan ze, had ik wat tegenargumenten. Dus nee, zo denk ik erover en daar bleef het dan ook bij. Dus is, wat dat, betreft, is dat handig voor een voorzitter? Ja, dat het, ja, ja ik, ik hoop dat ze in die zin daar wel misschien iets, iets minder, iets meer water in de wijn wil doen wat dat betreft. Uh, dat denk ik al dat ze dat gaat doen. Maar in haar rol toen als mediaboordvoerder ja. namens de VVD. kon je met haar niet echt een goed gesprek voeren. Omdat ze zei: Dit zijn mijn denkbeelden. Dit wil ik, punt. Ben je blij dat er iemand anders komt? Nou ja, ja ik heb niet begrepen vraag, dat, er, dat, dat, ja. Ja. dat er een Mark Verheijen komt. Ja. Uh, nieuw. Nou ja, daar ben ik wel voor. <laughs> uh, nee, de we gaan niet in Limburg. Ja, ja nee, maar ik denk dat we snel een keer met hem moeten praten. Ik, ik hoop in ieder geval dat dit kabinet, als het om de publieke omroep gaat, ons de kans geeft om die 200 miljoen in te vullen die, die, die nu op ons bordje ligt ja. om te bezuinigen. Want heel veel mensen... Dat Miltenburg heeft al laten vallen, dat kan nog wel 200 ja, dat miljoen was van vanaf. Ja, dan was je een ik het even dan van de brinkjes. Ja, ja, ja, kijk, dan is het gewoon, dan kun je hier de deur sluiten, ja, dan kunnen we elkaar een hand geven en hebben we een mooie afscheidsreceptie. Dan is het over met de publieke omroep. Goed. Uh, tegenlicht van de VPRO. Krijg ja. nog een maand de tijd om meer kijkers te trekken? Anders verhuist het naar de late avond. Nu nog wekelijks. te zien op Nederland 2 om 9 uur op de maandagavond. Dan kijken er zo'n 250.000 mensen naar. Zit, ja, dat zit is... jij daarbij, Adassa? Nou, ik zit er niet altijd bij. Maar dat is absoluut geen. Uh, ik, maar ik zou het heel erg vinden als dit ook weer naar de ja. randen van de, van de nacht, hè, van de programmering zou verdwijnen. 250.000 kijkers vind ik veel voor zo'n mooie verjaardag. Is, is dat veel, uh, Jan? Ja, natuurlijk. Nou ja, de week daarvoor keken de 456.000 ja. ja. mensen. Maar dat wordt niet vertelt. En ik vind dat de kijkcijfer-terreur... Kijk, we vinden vind het allemaal... Wel. Ombud Max vindt dat, de NCV en de VPRO... we zijn allemaal heel erg blij als een programma... 1,2 miljoen kijkers trekt. Ja. Maar er moet zeker voor dit soort programmering... ruimte zijn bij de publieke omroep. Maar daarin onderscheiden we ons. En er mag nooit kijkcijfers... leidend zijn voor een programma. Kijk, als het onder de 100.000 zakt... Oké, okay. dan ja. weet een VPRO ook wel van jongens, we moeten ja. hier wat aan veranderen. Want dit zit op nee. Nederland 2, niet op Nederland 1. In Nederland 1 zijn die kijkcijfers nog veel belangrijker, natuurlijk. Snap jij de zendermanager van Nederland 2 dan ook niet dat hij dit zegt? Nee, dit snap ik echt nee, niet. Ik want het begrijp, Tegenlicht nee. is zo'n onderscheidend programma eh, waarbij eh, bij de VPRO een prachtig... Ik heb ja. laatst die, die aflevering gezien over die schuldencrisis ja, en de banken. Die hebben gekeken. veel mensen gekeken, ja. mensen. Ja. Kijk, de VPRO moet hier ook van leren. Moet ook gaan kijken welke onderwerpen... Maar dat doen ze al. En hè, dat doen ze, ze, al. Zijn, ze zijn er al mee bezig. Ja, ze en zijn om, begonnen, zegt Frank Wiering, de eindredacteur, eh, om het toegankelijker te maken. Ja, om ja, dingen vaker samen te vatten. En hij zegt, eigenlijk merken we dat de informatiedichtheid van het programma er groter door wordt. En dat we de mensen dus beter bij ja, de handpoken. Ja, maar pakken, eindelijk ook een want, ja. programma. Waar, waar 50 minuten lang over één onderwerp gaat. Ja. En ik vind dat de NPO in deze juist nu zou moeten zeggen... nee, weet je wat we gaan doen? We gaan het niet verplaatsen naar elf uur s'avonds. We gaan meer promos uitzenden. We gaan ja. de mensen van Nederland 1 verwijzen naar dit programma. Dan help je een omroep, ja. maar dit, dit kan echt Want dat niet. Komt dan komt zo meteen je zo tegen, tegenover Pauw Precies, dan heb je nog veel minder kijkers. kijkersgroep. Ja. Dus is dit dan, willen ze dan ja. van het programma af en is dit een, nou, een soort tussenstation? ja, je station? gaat wel een beetje zeggen... ik vind het wel een soort zachte sloep, de want dan heb je nog veel, meer, ja. veel minder kijkers. ...teekers. En dat natuurlijk Maar op Twitter zijn. zie je ook dat heel veel mensen hier tegen zijn. En ja. dan laten mensen echt al die tweetjes retweeten. En, en, wat is nou voor eind oktober 5%? Dan hebben ze nog een maand om dit nu. te doen. dus allemaal ja. ja. oh, kijken. Held Maandag 5 wel. voor 9. Nou ja, ik denk de druk. Kijk, ik, ja. heb, ik heb ooit nog wel een keer... Uh, toen toen sprake was dat linker zou verdwijnen. Een heel ander programma. Uh, en ook lingo? heel veel met Lingo. Ja. Lingo. lingo. De, de, de president zichzelf mee ja, mee. Ja, maar, dus maar goed, uh... weet je, ik vind dat wij wel... Het is geen programma van ons tegenlicht, uh, VPRO. Uh, een, een prachtig programma. Ik vind dat wij, want het kan ons overkomen, het kan de collega's overkomen, uh, kijkcijfers mogen in dit geval nooit leidend zijn. Uh, het programma, en dat zou ik willen weten, maar dat wordt er niet bij verteld, wat is de waardering van de kijker? Ja. Hoe wordt het gewaardeerd? Maar en dat volgens nou mij ja, het niet elke keer gemeten. Maar dat ja. zie, maar dat dat zie dat je dat nu toch zo. aan al die reacties, oh, bijvoorbeeld ja, op Twitter, en aan alle prijzen die het wint internationaal. Ook dat, ja. Ja. dat, is, dat, dat, ja. dat ook ja. nog keer ja. Ja. ja, maar er wordt ja. gekeken naar die kijkcijfers, die zijn eigenlijk. Ja, maar dat is voor de publieke omroep eigenlijk afschuwelijk. De publieke omroep heeft zijn mond vol van kwaliteit, maar dan gaat het over die 1 procent aan deel van 4%, wat normaal is, en nu is het opeens naar vijf. Ja, ik heb gegaan. het nu uitgerekend. Ik heb het uitgerekend: vanaf januari tot en nu zit het gemiddeld op 4,1%. En dat moet naar 5. Dus en dat moet naar vijf. En dat is waar ik de tijd. Heb, je, heb je dit wel eens bij de hand gehad, Jan? Dat ze over een Max-programma zeiden: uh, het kijkcijfer moet daar en daar naartoe, binnen die en die termijn. En anders is het uh, einhoeven. Nou niet zo keihard zoals je nu stelt, maar waarbij altijd Ik wel denk aan koffiemax: met... dat tegenover koffietijd. Ja, staat. maar dat, dat hebben we zelf besloten. Omdat je, je moet op een gegeven moment ook reëel zijn. Je moet zelf op een gegeven moment zeggen, jongens, als er te weinig mensen kijken. Kost ik x, een x-bedrag, dan moet je ook reëel zijn. Moet je durven zeggen, nou, hier gaan we niet mee door. Nee. Maar waar wij wel moeite mee hebben, is dat, dat bijvoorbeeld op Nederland 1 wij ook een doelstelling moeten hebben van 2049. Ja, dat is heel raar voor een 50% leeftijden tussen, maar tussen de 20 gaat, en de 49 wel, jaar. Ja, daar valt wel met ze over te praten. Dus ik heb het nooit nog op die manier meegemaakt en ik hoop dat ook nooit mee te maken. Over. Want? Nou ja, dat zou ik ook absoluut niet, niet, niet, niet accepteren. Ik zou echt ook in verzet komen en uh, van, de, van de daken willen schrijven: jongens, dit kan niet. We wat, moeten, wat moet de VPRO dan nu doen? Die moet juist ook nu laten blijken door allerlei manieren: door Twitter, door, door een persbericht, door op, in, in het programma daar dingen over te roepen. Steun ons. Ja. Uh, en, en juist ook moet de NPO goed begrijpen dat daar waar iedere kritiek komt dat wij te veel op de commerciële omroep lijken. Uh, dat dit nou weer zo'n reden is die de politiek kan aangrijpen. Ja. Dan zie je wel, ja. het gaat ze alleen maar om kijkcijfers. Koffiemax uh, werd via een tussenstap Studio Max Live... wordt op dit moment uitgezonden ja. op, uh, op Nederland 1, moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Want, uh, gaat het daar goed mee? Nou, nog niet zoals ik het wil, maar we zitten, het, het, het, het, de, de geboorte is uh, aanstaande. Oh, de gebo oh, het moet nog geboren iets? worden? het moet nog gezet worden. Het moet nog, moet dus je het de, nog gaan zetten. Het nog okay. indaling. Uh, ja, ja dus het is de indaling. Adassa, heb je al gestemd? Oh, de televisie erin wil ja? je? Nee, nee, ja, nee, doel, nee, oh god, nee, ja. nee. Ja. Waar, ga, waar ga je op stemmen? Ja, ik, ik, oh, zie je, ik ga helemaal blozen, je ja, overvalt ja. me zo. We hebben twee nee. programma's van Max, Diering ja, op oh, oh, oh, oh, programma's. en Dr. Deen. Hadassah. Ik heb echt nog, ik, nee, ik heb, weet het nog niet. Nee. Ja. nee, Want ik hoor Jan jou steeds in Sportjes over Dr. Deen. Daar ja. hebben zoveel mensen naar gekeken en dat is zo goed gewaardeerd. En daar moet iedereen op stemmen. Ja. Hoeveel sportjes heb je ingekocht? Nou, Dat valt best wel mee. Nou, Ik denk, ja, ja. We, hebben, de ja we, hebben, de hoeveel, we hebben twee sportjes op dit moment lopen. We hebben een Ledenwerfcampagne ja. lopen. En we hebben de Dr. Deen uh, en Erika op ja, Erika op Reis, ja, oh ja, Erica Breis, ja, dat zijn En dat Ja, die kopen we dan in, omdat het is natuurlijk te gek voor woorden dat wij met twee programma's in de top 10 staan. Het zou een enorme stunt zijn als één van die programma's, ja. Erika op Reis of Dr. Deen, bij de laatste drie zit. Ik heb dagelijks nu Erika Terpstra aan de lijn. Uh, en, en Monique van der Ven Boeien die ook een, een, een, een, een jurk aan maar, het uitzoeken zijn. Maar, maar het gaat ja, om het beste programma. Het gaat toch niet om wie de meeste sportjes heeft en daarmee de meeste stemmen nee, mee Nee, maar het is wel, wij, wij staan in die zin wel op achterstand. Omdat met name voor ouderen, bedoel, heb je al geprobeerd om te stemmen? Ja, dan moet ja. je eerst aanmelden. Hè. Dan ja, en Twitter, en Facebook. En Facebook. Ja, nou, ik... Dat hebben heel veel ouderen niet. Ja. Dus wij roepen nu ook op naar kleinkinderen. Help je opa of oma om te, om te stemmen? Ja. Uh, dus wij vinden dat het programma wel die aandacht nodig heeft. En dat past ook helemaal niet. Ik, ik geloof dat gisteren hier Aad van der Heuvel zat. En die zei: In onze tijd ging dat helemaal ja, niet je zo. werd opeens kreeg hij de televisiering voor ja, dat nog. Ja, jongens, het is 2012. En de sociale media. Maar, we ja. hebben die kans. En... Dus hoeveel mag het dan kosten, al die spotjes? Nou, ik denk dat het bij elkaar iets van een 50.000 euro kost. Veel okay. jammer dat we niet op tegenlicht kunnen stemmen ja probeer probeer maar ja, ja, ja, ja, probeer maar, ja, ja, ja. maar eens te stemmen ja maar ga gewoon ja, weet je, het is het zou echt fantastisch zijn als een van die twee programma's, of liefst alle twee... Ja, dat ze nee, bij de laatste ik. drie zitten. Dokter Deen of Erik Opreis. En die 50.000 euro, had je daar ook programma's van kunnen maken... of is dat van de vereniging? Dat is op van op de, de vereniging, dat wordt daarvan betaald. En, uh, dus minder cadeautjes als je lid wordt, want dat geld gaat naar de spotjes. Nee, maar weet je, als je dat uitsmeert over alles wat wij doen... en daarbij komt nog een keer dat wij na afloop van ons programma... ook nog een keer een spot inzetten, maar die is gewoon gratis... want dat doen we hm. gewoon in onze eigen tijd. Jan Slachter, Hadassa de Boer, het was me aangenaam. Dank ja, jullie wel. Dankjewel.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 From your corner you rose To cut me down You cut me down you believe in me, I still believe. Prettige folkmuziek van de Radio 1-cd van deze week. Bijwelsel heet die van de band Manfred and Sons, horen we Holland Road. We hebben aan tafel Richard Huizing uit Delft. Hij is de kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Van harte welkom. Dank u wel. Als het u lukt nieuwscanner van de week te worden, dan wint u daarmee 300 euro. Hoogste score tot nu toe was die van afgelopen maandag, toen dus toen meteen al neergezet, 56 punten. Volgens mij moet dat te doen zijn om daar overheen te komen. Denk het wel. Ja, Ik zie een glunderende blik. Um, in de eerste ronde de vraag om de nieuwsfactor te bepalen. Uh, hoe meer punten u verdient, hoe meer we straks gaan vermenigvuldigen... met de punten uit de tweede ronde. Dus hoe makkelijker het wordt om die 56 punten te overschrijden. Uh, laat maar eens kijken hoe ver we komen in de eerste ronde. Veel ja. succes. Dank u wel. De Nationale Nieuwsquiz. Er komt geen minister voor immigratie en asielzaken meer in het nieuwe kabinet. In de nieuwe regering zijn er plannen voor een andere ministerspost. Ja, ze gaan, ze gaan wel hard. De VVD zou graag een minister voor buitenlandse handel willen. De PvdA zet in op een minister voor ontwikkelingssamenwerking. Tussen zes en acht weken zijn we klaar. De ministersposten voor het nieuwe kabinet zouden eerlijk over de partijen verdeeld worden. En zo heel stil is de radio stilte nog niet. De NOS meldt dat het op handen zijnde kabinet... geen ministerie van Immigratie en Asiel zal hebben. Vraag 1 is hoeveel ministersposten zal het rutte Samson kabinet volgens de NOS willen hebben? Twaalf. Is goed. Vraag 2. Ondertussen luidt een PvdA-senator die al jarenlang in de Eerste Kamer zit... de noodklok over het feit dat de twee partijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Hoe heet dat Eerste Kamerlid van de Partij van de Arbeid? Geen flauw idee. Nee, zo heet Je hij bent niet zo op de van de Eerste Kamer. Hij heet Han Noten. Okay. En hij noemt het een gevaarlijke vorm van winstdenken om er maar vanuit te gaan dat de verhoudingen in de Eerste Kamer niet relevant zijn... voor het hebben van een stabiel kabinet. Vraag 3. Eh, Ik lees de kop voor uit een krant. Waar gaat die kop over? U krijgt de drie mogelijke antwoorden te horen. De theorie stond goed op papier, maar de praktijk was helaas anders. Dat is de kop. Gaat dat over 1. In haren blijven ze stilstaan bij de vraag hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen in dit dorp? 2. De redding van voetbalclub Fortuna Sittard is van de baan nu de potentiële geldschieters geen shoegen meer geven? Of 3. Als gevolg van de verhoging van de huurprijzen komen tienduizenden huurwoningen in de vrije sector en dat was niet de bedoeling? Antwoord 3. Drie. Antwoord drie. Nou, bijna. Het is antwoord twee. Ja. Kop uit de Volkskrant. Fortuna Sittard staat weer met beide benen op de grond. Want ze zouden met mensen praten die heel veel geld hadden, maar die kwamen niet opdagen. Vraag vier. De club onderhandelde de laatste dagen met een afgevaardigde van een Braziliaanse holding met de roots In welk rijk land? Saudi-Arabië. Ah, in de buurt. Qatar ja. is dat rijke land dat we hadden willen horen. Op hoeveel punten zitten we inmiddels? Eén punt. Vraag vijf. Een fragmentje. Wie is hier aan het woord? Ik hou zo van het filmen zelf. Van het maken van, van het Willeke product. van Almerooi. Dus dan ben ik echt, voor 200% doe ik dat. En daarom heb ik altijd zoveel plezier van gehad. Wat zei u? Willeke van Almerooi. Die is goed. heeft gisteravond het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs 2012 uitgereikt. En die kreeg ze op de openingsavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht uitgereikt gekregen. Ze heeft hem ontvangen. Vraag 6. Het festival staat dit jaar in het teken van de familiefilms. Met welke film met een kind in de hoofdrol werd het festival gisteren geopend? Ja, ja kraak, kraak, denk denk. Kraak? Ja. Nee, uh. nee? Uh. Als ik nou zeg Nono, no, het zigzag kind. Ja. Iets uh. over gehoord wel. Net, net gelezen. Ja, Isabelle Rossellini <laughs> ja. zit, zit ook in die film, maar die was er niet bij... want die heeft ja. een rugklacht, hè? Ja. Had u dan wel geweten, zeg. Ja, dat... Uh. Ja. <laughs> eh. Nou, dan vraag 7: hè. De, de mogelijkheid om vier punten extra te verdienen... Ik ga hints geven over een persoon uit het nieuws. En de vraag is, wie bedoelen we? Als u denkt te weten, roep stop. Hoe eerder stop, hoe meer punten. Ja. Daar komen de hints. 4. Ik kan goed overweg met een moker. 3. In 2002 pakte ik na Pim de draad op. 2. Eerst was ik officier van... Ben ik Stop maar, Geert Wilders. Nee, nee, dat is niet het goede antwoord. Nee, nee. Eerst was ik officier van, nu ben ik staatssecretaris nee. van, zei hij. En dan zou ik nog gaan zeggen: ik noemde de dood van een inbreker het risico van het vak. Ach, ja. Fred dan is het Teven, ja. ja. Over die moken, <laughs> Tijdens een zoekactie naar twee lijken heeft Teven als officier van justitie de sloophamer in de hand genomen. op zoek naar de lichamen. Die werden alleen ja. niet uh, gevonden. En Teven werd lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hè, nadat hij ja. Fortuin bij die ja. partij uh, vertrok in 2002. Ja, dan blijft het bij, We, uh, twee, bij punten. twee punten. Ja. Dan heeft u er straks dus 28 uh, goede antwoorden nodig. om gelijk te komen met uh, de hoogste stand deze week. We gaan het proberen, hoor. We gaan het We proberen. Gaan proberen.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 Het is goed als de minister voor Immigratie en Asiel verdwijnt. De onderhandelaars van VVD en PVDA lijken het over één ding al eens. Er komt waarschijnlijk geen minister meer van Immigratie en Asiel. Na grote maatschappelijke vraagstukken als het generaal Pardon, Sahar en Mauro... is het volgens de partijen niet meer nodig om een aparte minister te hebben voor dit soort zaken. De partijen zien meer in het opnieuw optuigen van een ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. De stelling waar u op kunt reageren is... het is goed als de minister voor Immigratie en Asiel verdwijnt... Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dus 7070 voor 50 cent. U kunt gratis bellen op nummer 0800 1101. Stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars is er de hashtag standpunt. En om half twee te gast in stand.nl oud-LPF-minister Ilbrand Nawijn. De eerste minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, zoals dat tien jaar geleden heette. Nou, op weg naar 28 punten, wat zal ik doen? Heel snel lezen, uh, dubbel lezen. Nou, we zien het wel. Uh, 90 seconden, daar komen alle vragen. Nee, dat zijn niet de vragen. Waar gaan we die vandaan toveren? De Nationale ja. Nieuwsbeest. 1, waar is het college gevallen vanwege een tramcrisis? Groningen. Is goed. Wat mag in Tsjechië weer verkocht worden nadat het tijdelijk verboden was? Sterke drank. Heel goed. Welk land mag weer naar de VS exporteren na jarenlange sancties? Burma. Goed. Waar gaan jongeren volgens de ING-bank ineens massaal voor sparen? Eh, uh, pas. Pensioen. V eh, volgende. Wat wil men in Guatemala legaliseren? Wiet. Drugs. <laughs> Gaat de jury even over nadenken. De directeur van welke voetbalclub wil Ajax-supporters weren... omdat ze iets losmaken bij zijn club? Uh, Utrecht. FC Utrecht. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de plannen... Uh, om bij welk natuurgebied de snelweg te verbreden? Am Amelis Weert. Ja. Voor het stelen van wat moet de moeder van een 1-jarig jongetje de gevangenis in? Uh, uh, scoot bio. Ja. In welk Amsterdam stadsdeel is een tentenkamp opgericht voor asielzoekers? Uh, pas. In Osdorp. Wie maakte in de 120ste minuut de bevrijdende treffer voor Feyenoord tegen NEC? Pas. Lex Immers. Welke stad is verkozen tot de groenste stad van Nederland? Uh, Barneveld. Weert. Hoe heet de supermarkt die spijt heeft dat ze de plofkip in de aanbieding deden? De Jumbo. De Jumbo. Welke Amerikaanse zanger overleed gisteren aan blaaskanker? Andy Williams. Is goed. In welk Zuid-Amerikaans land is besloten om abortus te legaliseren? Uh, Zuid-Afrika. Uruguay. Hoe heet uh. de filmster die een lunchafspraak met hem laat veilen voor het goede doel? Pas. George Clooney. Wat voor dieren wil men in West-Australië gaan afmaken? Kangroes? Nee, haaien. <laughs> Welke autofabrikant gaat als eerste auto's op waterstof op de Europese markt brengen? Opel? Nee. Hyundai. Hyundai. Ja. ja. Ik denk, ik weet niet, maar ik denk dat ze geen 28 waren. Nee. Het waren er 8... 8. 8. 8. Het waren er 8, keer 2, nee. is uh, 16 punten. Nou, toch nog netjes. Ja, antwoord Wiet was toch fout, ja, want het ja. moest echt drugs zijn. Ja, dus ja. veel breder dan alleen uh, die Wiet. 16 punten. Nou ja, daar doen we wel de kaarten bij voor de beeld- en geluid-experience... hier in Hilversum. En natuurlijk uh, de lunchbox, de lunchradio. Krijgt u allemaal van ons mee. Dank u wel. Dank voor het dappere meespelen. En als u nou zit te luisteren en denkt van... dat wil ik ook wel eens proberen... meld u aan voor de Nationale Nieuwsquiz. Dat kan via de website van lunch.lunch.ncrv.nl Blijf luisteren zometeen door al Megens met het uitgebreide Nationaal dan het Vervolg van Lunch, daarin onder meer een gesprek met de kinderombudsman, die aan zijn tweede termijn begonnen is. Dat en meer. Straks graag tot zo. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Vanavond om 7 uur. Van Houten zingt. I guess you know where this is going. Luister naar kunststof vanavond van 7 tot 8. You better tell me now to stop. Caries van Houten. Did he kiss you? Radio 1. We have to talk. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay. fijn.